7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Nog steeds forse vertrekpremies voor ziekenhuisbestuurders. Opnieuw vluchtelingenboot gekapseist in het Indische Oceaan. En filmmaakster Nora Efron overleden. <middels>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 Kamerleden van GroenLinks hebben kritiek op de manier waarop hun partij de kandidaten heeft getest op geschiktheid voor het Kamerlidmaatschap. Zittend Kamerlid Mariko Peters heeft de test naar eigen zeggen goed doorstaan, maar ze noemt hem knullig. Er zijn meer Kamerleden ontevreden over intelligentietests met sommen en puzzels, maar die willen anoniem blijven. Ze noemen het beledigend dat iemand zich met eenvoudige rekensommen en breuken moet bewijzen. Een extern bureau legde de kandidaatkamerleden ook een lijst vragen voor over hun drijfveren en hun persoonlijkheid. In een ziekenhuis in New York is de Amerikaanse filmmaker Nora Ephron overleden. Ze leed aan leukemie. Ephron werd wereldberoemd als schrijfster van onder meer de films Silkwood en When Harry Met Sally. Voor het scenario van die films kreeg ze een Oscar-nominatie. Later ging Efron regisseren. De romantische komedie Sleepless in Seattle en You've Got Mail... allebei met Tom Hanks en Mac Ryan, waren kaskrakers. Voor Sleepless in Seattle kreeg ze haar derde Oscar-nominatie. Haar laatste film was Julie and Julia uit 2009. Efron schreef ook boeken. Haar roman Heartburn uit 1983 is de bekendste... en gaat over haar stukgelopen huwelijk met journalist Carl Bernstein... bekend van de Watergate-affaire. Nora Efron was 71 jaar.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 Met de verkoop van wapenonderdelen en spullen om wapens te onderhouden... zijn volgens de organisatie miljarden gemoeid. De molens van Kinderdijk lijken van de ondergang gered. De gemeente Nieuw, Nieuw Lekkerland heeft, zoals verwacht... ze voor het symbolische bedrag van 1 euro overgenomen. De gemeente staat nu voor een miljoen euro garant bij de bank. Met die garantstelling denkt de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk... dat weer aan alle verplichtingen kan worden voldaan. De beheerder van de molen zat met een tekort van 9 ton, onder meer door een dure restauratie. Er dreigde een faillissement, maar de stichting hoopt nu dankzij de garantstelling door de gemeente een geldschieter te vinden. De molens van Kinderdijk staan sinds 1997 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En dan het weer nog bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en wat zon. Het wordt 18 graden op de wadden tot 23 in het zuiden van het land. Morgen zomers warm, ongeveer 25 graden, maar ook veel bewolking. En in de loop van de dag toenemende kans op regen- en onweersbuien. Ook namorgen kans op een bui en minder warm. AWB nou, Verkeersinformatie. Files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, 4 kilometer. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam, 2 kilometer...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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Een Russische activist heeft in Nederland politiek asiel aangevraagd. De man heeft meegedaan aan betogingen tegen president Poetin... en durfde sindsdien niet meer in Rusland te blijven. Straks een gesprek met hem. Eerst naar lege kantoren. En om die leegstand aan te pakken wordt vandaag een convenant getekend. Met een speciaal sloopfonds en een betere samenwerking willen bouwers, investeerders en overheid de leegstand te lijf gaan. Voor het eerst scharen zich zoveel partijen achter een akkoord. Gertjan Dennekamp volgt deze zaak, volgt de leegstand in de kantoorpanden. Gertjan, eerst maar eens even over het probleem van de leegstand. Hoe groot is dat?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 Uh, zodat er een begin gemaakt kan worden met de aanpak van die leegstand. Ja, een soort gesubsidieerde sloop. Je zegt het al, want iemand moet, moet pijn leiden. Uh, en als je dat dan gezamenlijk doet, doet het misschien wat minder pijn. Maar dan vraag ik me wel af... Moet, dat is een beetje, ja. Ja, moet iedereen evenveel inleggen in het fonds? Wat is de verdeling? Ja. Nou, Er zijn wel verschillen in en, en dat moet ook nog worden uitgewerkt. En, en dat is ook wel een beetje belangrijk. Uh, uh, want, want die fondsen komen op regionaal niveau. En dat kan natuurlijk uh, per regio weer verschillen. Maar in Amsterdam is het bijvoorbeeld het is, uh, berekend. En dan zou bijvoorbeeld... De huurder, de eigenaar zo'n 3 euro per vierkante meter moet betalen. En de gemeente als ze toch nog weer ergens uh, uh, toestemming geven voor bouw op een uh, nieuw kavel. Dan moet de gemeente ook uh, mee betalen aan die statiegeldregeling. In Amsterdam denken ze in één jaar zo op uh, deze manier ongeveer 50 miljoen te kunnen ophalen. Goed, Gertjan, dank voor nu. We praten erover door met hoofddocent Planologie aan de Universiteit van Amsterdam, Leonie Jansen. Mevrouw Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat u hier nou hoort van Gert-Jan, is dat de oplossing voor het leegstandsprobleem? Nou, Ik denk dat er nog wel wat haken en ogen aan de oplossingen zijn zoals die worden voorgesteld. Omdat een van de belangrijke dingen van ja, iedereen heeft nog steeds belang bij nieuwbouw niet is opgelost. Dus u denkt dat er gewoon gebouwd blijft worden, ook al is het te veel? Ja, en dat staat ook gewoon in het convenant dat in groeigebieden gewoon gebouwd kan blijven worden. En elke regio heeft nog steeds groeigebieden. Ja, en dat is, u zegt het zelf, misschien wel de kern van het probleem. Dat, de markt, dat er een soort systeemfout in de markt zit. Dat ja, partijen, dat een soort tweede natuur voor ze is. En is ook broodwinning om te bouwen. Ja, voor zowel ontwikkelaars, beleggers, maar ook voor gemeenten is het gewoon gunstig om te blijven bouwen. Omdat daar gewoon geld uit voorkomt, ook bijvoorbeeld uit het grondverkopen van gemeenten. Ja. En we hebben er allemaal belang bij dat dat gebeurt. Dus daarom blijft het systeem ook in stand. Dus een fonds is ja, een oplossing om de pijn dan gezamenlijk te delen. de pijn van het slopen. Maar dat gaat geen structurele oplossing voor het probleem geven, zegt u. Nou, het blijft een beetje de vraag wie gaat dat fonds uh, voeden... En wat natuurlijk ook een beetje een probleem is, je gaat ook slecht gedrag belonen. Doordat uh, kantoren die leeg blijven staan, dan kan je subsidie op sloop krijgen. Dan haal je ook een beetje het initiatief weg van uh, actoren die het misschien uit zichzelf wel hadden willen gaan doen. Die blijven nu ook wachten tot die subsidie komt. Zegt u eigenlijk, mevrouw Jansen, dat uh, juist bijvoorbeeld projectontwikkelaars die pijn zouden moeten voelen op dit moment, dat ze dat verlies zouden moeten nemen, omdat ze anders maar doorgaan met bouwen? Ik denk dat uiteindelijk alle partijen die uh, dat verlies moeten nemen, al aan het nemen zijn overigens. Maar uh, dat ze daarom ook juist zo blijven vasthouden om als er een mogelijkheid is om nieuw te bouwen, om dat toch te blijven doen. Maar dan is om het toch natuurlijk... een beetje te beperken. Ja, ja. Maar voor Jans, dan is natuurlijk de vraag, wat is erger, de kwaal of het middel? Want uh, pensioenfondsen, ook banken, leiden daar allemaal verlies door. Moet je dan niet zeggen, nou ja, dan moeten we maar uh, daar wat geld in stoppen en dan moet het maar zo? Maar leiden ze meer verlies door nieuwbouw of uh, door uh, uh, het slopen? En dat is natuurlijk, daar is nog steeds toch weinig kennis uh, over. En op dit moment, het convenant sluit niet uit dat er toch nog gewoon doorgebouwd kan blijven worden. Dus die keuze wordt niet gemaakt. Nee. Het is ook de vraag of je dat moet willen doen of niet. En daar zijn de meningen ook verschillend over. Maar wat, wat, wat, wat zou dan wel een structurele oplossing zijn? Ik denk dat, dat dat is een heel lastig antwoord, omdat het ook, er zijn natuurlijk binnen een kantorenmarkt heel veel verschillende segmenten. En daarom is over de kantorenmarkt of de regionale kantorenmarkt eigenlijk al niet te spreken. Mm. Maar als je het regionaal zou bekijken, stel we nemen Amsterdam, daar is enorm gebouwd, ook toen, toen er leegstand was. Wat zou voor Amsterdam een oplossing zijn? In Amsterdam wordt ook gewoon nog heel hard doorgebouwd aan kantoren, bijvoorbeeld bij een Zuidasontwikkeling. En daar wordt juist ingezet op nog veel meer bouwen. En daar is nog veel voor capaciteit om verder te bouwen. Een oplossing die er had kunnen zijn, als ze dit een paar jaar eerder hadden gedaan, had het natuurlijk kunnen werken om wat meer uh, nou ja, na te denken van hoe gaat de markt zich gaan ontwikkelen. Maar eigenlijk blijft iedereen natuurlijk wel heel optimistisch van ja, we willen toch graag doorgroeien ja. en sterk worden. En ja, die incentives zit er nog steeds in. Maar je moet je misschien ook wel voorbereiden op het einde van de crisis, dat het weer aantrekt. Want is iedereen niet overvallen door de recessie? Ik denk dat zonder crisis we dit probleem ook hadden gehad. Misschien zelfs nog wel groter, omdat dan daardoor alleen nog maar meer uh, gebouwd was. Op dit moment is er meer kantoormeter in gebruik dan een paar jaar geleden. Dus het is niet zo dat door de crisis die leegstand ontstaan is. Dat is een veel structurele probleem. Als de crisis afgelopen jaar... Je ziet nu ook dat heel veel bedrijven bijvoorbeeld op uh, nieuwe werken gaan omschakelen. En dat zou naar verwachting gaan leiden tot juist een afname van het aantal uh, kantoormeters. Mm. Dat zie je nu nog niet, maar dat is natuurlijk wel de verwachting dat dat gaat komen. Ja. Dus alleen maar meer leegstand. Een veelgestelde vraag die naar aanleiding van dit eh, onderwerp en dit convenant bij ons opkomt en ook bij luisteraars merken we, is ja, wie gaat dit dan betalen? Zou het zo kunnen zijn dat uiteindelijk bijvoorbeeld eh, consumenten, eh, inwoners van gemeenten hiervoor gaan opdraaien? Maar ja, die draaien op, ook als er zo'n kantorenfonds uh, wordt gemaakt. Want ja, uiteindelijk moet dat geld ergens vandaan komen. En als bijvoorbeeld de grondprijzen hierdoor omlaag gaan, ja, dan komt er minder geld binnen bij gemeenten. Als de, uh, grond tenminste in eigendom is van de gemeente. En dat leidt er toch toe dat belastingen omhoog gaan. dat staat ook een beetje natuurlijk uh, in het convenant. Als je gaat zoeken naar uh, een en dat via de OZB wil gaan regelen, wat veel gebeurt, dan gaan de prijzen omhoog. Ja. Dus dat is uh, wat je veel ziet. Ja, dan uh, maar meer belastingen uh, gaan heffen. Leonie Jansen, hoofddocent planologie in Amsterdam. Dank u wel. Gaan we naar Mark Hamer, die is in Rijswijk in de Plaspoelpolder vanochtend. Bijna de helft van de panden staat daar leeg, Mark. Ja, de helft is misschien hier wat overdreven. 23 procent hoor ik zojuist van wethouder René van Hemert. Uh, hier overigens uh, niet de, de, de borden te huur, die, uh, waar ik Gert-Jan over hoorde. Nee, die hebben jullie hier weggehaald. Dat zag er mooier uit. Ja, als je zo in zo'n gebied gaat rijden, overal ziet, uh, zie je te huur staan... Ja, dat geeft niet een goede kwaliteit van het, van het gebied. Nee, als je de snelweg hier afkomt, want even de plaspoelpolder ligt aan de A4, aan de A13. Als je hier onmiddellijk komt binnenrijden, denk je nou niet. Nou, hier is het een vervallen boel. Maar als je wat verder het gebied in rijdt, ik kijk hier even naar rechts. Allemaal posters van, nou ja, voor de ramen van hier. Is, hier, hier zit de antikraak. Nou ja, het ziet er ook vervallen uit. Hier links, dit pand staat net leeg. Ja, dus daar zat Alcatel in. Die is net vertrokken. We hebben natuurlijk te maken, wat ik net ook hoorde, in het interview bij de vorige sprekers dat er ja, anders wordt gewerkt, er worden gebouwen samengevoegd. En Alcatel is een heel groot bedrijf wat in Frankrijk onder andere ook zit... en die heeft bedacht om uh, naar een hoofddorp te gaan dicht bij Schiphol. Ja, de vrede is toch dat uh, ook de plas op heel dicht bij Schiphol ligt... Uh, zo'n 40 uh, reisminuten als je normaal met de auto gaat. Uh, en over Rot uh, Rotterdam natuurlijk, ja. zit je ook uh, heel dichtbij. En uh, maar, ja, ook het al heeft besloten om naar Hoofddorp te gaan. Maar waarom is die leegstand van uh, al die gebouwen hier nou een probleem van de gemeente? Wat moet, waarom moet de gemeente hier nou wat aan doen? Ja, kijk, de gemeente heeft hier natuurlijk geen eigendom. Maar de gemeente ontvangt hier natuurlijk wel financiële middelen, middelen van. Hè? Zo over de OZB uh, ben je gaan, gaan nadenken. Uh, dus het is gewoon heel goed voor een gemeente dat je zo'n gebied goed draaiende kan houden. Komt er zo'n fonds? De gemeenten zullen bij moeten storten. Zullen er ook aan mee moeten werken. Maar ja, er was de vraag net ook al. Van, ja, uh, uh, moet, er nou, moet nou uiteindelijk de burger opdraaien voor de vastgoedbubbel. die hier is ontstaan? De, vast, de vastgoedsector die hier een bubbel heeft laten ontstaan. door al die kantoorpanden? Nou, dat vind ik te goedkoop. Dat vind ik ook te makkelijk. Ik vind ook dat ontwikkelaar aanzet uh, moet zijn. dit soort zaken. Uh, je gaat niet zo langs de burger uh, gaan vragen. De OCB uh, wordt verhoogd. Dat zit overigens niet in mijn uh, mijn ook omdat we dat doen ook De gemeente Rijswijk is dat niet van plan. De ontwikkelaars moeten eens kijken, het fonds moet dan gevuld worden. Maar het belangrijkste is dat je gewoon met elkaar, dus ontwikkelaars, gemeente en gebruikers van panden, gaat kijken hoe komen dat nou tot de oplossing. U bent dus blij met dit convenant. Ja, het lijkt me een goed idee om als we na te gaan hoe het een verdere uitwerking heeft. René van Hemert hoor u, hij is wethouder Economie, Stadsontwikkeling en Wonen van, uh, van Rijswijk. Excuus, in de Plaspoelpolder staat hij samen met Mark Hamer. We praten door over dit onderwerp. Straks uh, de voorzitter van uh, die nieuwe organisatie Kantorentop. We spreken hem na acht uur. Wordt het eerder, een Russische activist vraagt politiek asiel aan in Nederland. Uh, nou, dat is bijzonder. Horen we straks meer over van Kiesja Hekster. Eerste verkeersinformatie, Zoom Bakker. Met eh, opvallend weinig files eigenlijk, om precies te zijn 4, alles bij elkaar, eh, 12 kilometer. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, 4 kilometer. 2 kilometer op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam. Ook 2 op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort. En op de A50 van Arnhem naar Osbeck knooppunt Ewijk 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het wordt een bijzonder moment voor de opvang van dak- en thuislozen in Amsterdam. Op de plek waar Major Boshart met de opvang begon, 60 jaar geleden, wordt een nieuw opvangcentrum gebouwd. Vanmiddag is de officiële start van de nieuwbouw. En Edwin van den Berg ging alvast kijken op de plek, op de wallen, waar het oude pand nu wordt gesloopt. Het is op de wallen, op de ouderzijds Voorburgwal als bij veel andere monumenten. Als je het niet weet, loop je er langs, zoals ook hier, bij nummer 14. You're making a picture. Ja, yeah, you know... Wat kind of building that is? Weet u wat voor gebouw dat is? I don't know. Have <laughs> no? you heard of Major Boshart? De The Dutch lady? The Dutch lady? No. And it's interesting. No. Uh, but I don't know. En als je dan wat dichter naar het pand toe loopt... ontstaat er op de deurpost de Leeuwenburg. Goodwill Centrum, Amsterdam. Het pand waar Major Boshart 60 jaar geleden dus begon. En wat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 Ja. Nou, het sigaretje is op. Ja. U moet even door voordat hier de wethouder komt. Ja, dan uh, houden we tevreden gezichten. Werk Dank u vriendelijk. Antwoord de Week hoor u. Hij is aan het werk op de Amsterdamse Wallen. Een Russische activist heeft in Nederland politiek asiel aangevraagd. Het gaat om de 35-jarige Alexander Dolmatov. Hij is lid van de oppositiepartij Het Andere Rusland. Dolmatov deed in mei mee aan een betoging in Moskou tegen president Poetin. Hij vertelt waarom hij weg wilde uit Rusland. Het werd voor mij gevaarlijk in Rusland. Ze gingen de mensen vervolgen die bij de demonstratie van 6 mei waren gearresteerd... Ikzelf werd voortdurend geschaduwd. De recherche kwam bij me langs. Ik was bang gearresteerd te worden. Waarom bent u juist naar Nederland gegaan? Ik ben naar Nederland gegaan omdat het een veilig land is. Ik wilde hier een tijdje blijven. Maar toen ik naar huis belde en hoorde hoe de situatie thuis en ook op mijn werk was, besloot ik om hier politiek asiel aan te vragen. Is er onvoldoende ruimte in Rusland om te protesteren? Volgens de Russische grondwet mogen mensen vreedzaam bijeenkomen. Maar met die nieuwe demonstratiewet is dat nu in feite verboden. Dat activisten de laatste tijd zo fel worden vervolgd... wijst erop dat de derde termijn van Poetin als president... gepaard gaat met strenge onderdrukking. Alain Steenman uh, sprak met Dolmatov via de telefoon. Uh, wij praten erover door met onze correspondent in Moskou, Kisha Hekster. Kisha, die Dolmatov, is dat een bekende activist? Uh, nee, hij is niet een van de bekende oppositieleiders. maar een van de vele gewone activisten. eigenlijk die de afgelopen maanden mee hebben gedaan aan de grote demonstraties. tegen die derde termijn van Vladimir Poetin. En uh, ja, sinds die weer de basis van het land zijn er inderdaad nieuwe strenge wetten ingevoerd die dit soort activisten streng aanpakken... met hoge boetes en straffen. Klein voorbeeldje, die nieuwe wetgeving is gisteren nog... in uh, Sint-Petersburg gebruikt om een bijeenkomst van tien mensen... die de sterfdag van Michael Jackson wilden herdenken aan te pakken... Dus ja, dat schetst misschien wel het politieke klimaat in Rusland op dit moment. En Dolmatov was dus bang voor vervolging, besloot weg te gaan. Dat deed hij overigens al bijna drie weken geleden. Maar zijn asielaanvraag is nu pas bekend geworden. En hij is ook niet de enige die het land uitgevlucht is. Website gazeta.ru uh, meldt vanmorgen dat ze weten dat er nog tenminste twee andere anti-Poetin-activisten anti ergens in Europa zijn op dit moment. En niet terug willen naar Rusland. Kiesja, nou vinden wij het bijzonder dat uh, zo'n Russische activist in Nederland asiel, uh, politiek asiel aanvraagt. Uh, hoe is dat in Rusland? Is het daar ook nieuws? Zeker, ja. Op uh, nieuwswebsites is het inderdaad groot nieuws. Want zo vaak gebeurt het natuurlijk inderdaad niet dat politieke uh, activisten asiel aanvragen in het buitenland... Sowieso het repressieve beleid dat in Rusland gevoerd wordt... is permanent in het nieuws op dit soort uh, websites. Bestaat natuurlijk veel zorg over het gebrek aan vrijheid om te demonstreren. Over de intimidatiecampagnes die tegen oppositieleiders... en uh, gewone activisten gevoerd worden. Want als we even teruggaan naar het uh, geval van Dolmatov... hij zegt dus dat hij niet alleen permanent door de FSB... de geheime dienst in de gaten gehouden werd... en dat zijn telefoon afgeluisterd uh, werd... want dat zijn in Rusland geen heel bijzondere dingen... Maar uh, het gaat veel verder. Gisteren belde een journalist van een krant naar de voormalige werkgever van Dolmatov. Daar vertelden ze de journalist dat ze hem wilden vermoorden. Dat de geheime dienst wel raad weet met dit soort verraders. Echt, nou, harde taal dus wel. En de vraag voor Dolmatov is natuurlijk of een Nederlandse rechter hem op deze gronden asiel zal verlenen. Dat zal de komende maanden moeten blijven en uh, blijken. En tot die tijd zit de anti-Poetin-activist in een asielzoekerscentrum in Nederland. Tja. Kiesje Hekster vanuit Moskou, dankjewel, Kiesje. In Noord-Ierland vindt vandaag een bijzondere ontmoeting plaats. De Britse Queen Elizabeth zal de hand van Martin McGuinness, een ex-Ira-commandant en tegenwoordig vicepremier van Noord-Ierland. Dat was enkele jaren geleden nog ondenkbaar geweest, vanwege de jarenlange strijd tussen de Britse strijdkrachten en de IRA, dat vocht voor hereniging met Ierland. Een warm welkom voor de Britse queen gisteren in de plaats Enniskillen. Ze bezoekt Noord-Ierland als onderdeel van haar 60-jarig regeringsjubileum. Dat Elizabeth Enniskillen bezoekt is niet toevallig. 25 jaar geleden pleegde de IRA, het Iers Republikeins leger... daar een zware bomaanslag waarbij elf doden vielen. De koningin bezocht gisteren een kerkdienst en ze trof nabestaanden van de bomaanslag. Voor sommige nabestaanden is het moeilijk te verkroppen dat Elisabeth juist de hand van McGuinness gaat schudden, een ex-IRA-commandant die betrokken zou zijn geweest bij aanslagen. De IRA blew De the Senatoph behind us. Nobody has been brought to justice for that, so dus it's very hard for the families to accept Mr. McGinnis shaking the Queen's hand. Niemand is ooit veroordeeld voor de aanslag. Het is erg moeilijk voor de families om het gebaar van de koningin te accepteren. De ontmoeting heeft voor de koningin ook een persoonlijke lading. In 1979 kwam haar neef Lord Mountbatten om bij een Ira-aanslag. Police in the Irish Republic have reported that Lord Mountbatten has been killed in an explosion in his boat off the coast of County Sligo. A local boatman also died, and one of the children of Lord and Lady Braben... Nicholas Braben, is said to be missing. De Queen is het hoofd van de Britse strijdkrachten en ze was daarmee jarenlang de vijand van de Ira. De Ira en de politieke tak Sinn Féin hebben nooit het gezag van de kroon erkend en ze streven nog steeds naar hereniging van Noord-Ierland met de Republiek Ierland. Toch laat het handgebaar volgens McGuinness zien dat beide partijen nog steeds op de weg zitten van vrede en verzoening. Symbolisch en shaking the hand of Queen Elizabeth. Elizabeth. Uh, ik extende de hand van peace en reconciliation. Al dus Martin McGuinness over zijn ontmoeting later vandaag met de koningin Elizabeth. Na half tien praten we met correspondent Arjen van der Horst over deze zeer bijzondere ontmoeting. Een serieus vermogen verdient een solide bank. Serieus solide. Proef hoe het is om uw vermogen toe te vertrouwen aan meer dan 130 jaar expertise. Gielesen.nu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 Ziekenhuisbestuurders krijgen nog steeds forse vertrekpremies. En opnieuw vluchtelingenboot gekap zijst. Half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten.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 De overheid, beleggers en bouwers slaan de handen in één om iets te doen aan leegstand van kantoren. Ze ondertekenen vandaag een convenant. Dat moet leiden tot minder leegstand. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp zegt dat niet alleen de eigenaar van een pand geld misloopt als een kantoor leeg staat. Bijvoorbeeld ook de opbrengsten voor de beleggers lopen tegen. Dat zijn soms ook de pensioenfondsen. Banken moeten fors afboeken op hun vastgoedbezittingen. En al die tijd staat het pand leeg.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 En you're bent de of de so Nora Efron, ze was al een tijdje ziek en ze is 71 geworden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Warme en tamelijk vochtige lucht trekt vandaag vanuit het zuiden ons land binnen. Dit gaat gepaard met veel wolkenvelden en af en toe een beetje neerslag. Vanochtend is het op de meeste plaatsen grijs en valt soms wat regen. Ook vanmiddag blijft het wolkendek op de meeste plaatsen gesloten. Al is lokaal een knipoog van de zon wel mogelijk. Daarbij beperkt de enkele spatregen zich geleidelijk steeds meer tot het oosten. De temperatuur stijgt vandaag naar 20 graden aan zee en 22 in het binnenland. En er staat de meest matige westenwind, windkracht 3. Aan zee staat vanmiddag een windkracht 4. Bewolking domineert ook vanavond het weerbeeld. De wind valt steeds meer weg en zowel de avond als nacht verloopt op een enkele lokale drupregen na droog. Morgen wordt de aangevoerde lucht nog wat warmer. Er is eerst nog veel bewolking aanwezig en een enkel buitje is daarbij overdag niet uitgesloten. Maar er zijn smiddags ook zonnige perioden wordt benauwd warm met maximaal rond 23 graden bewadden de Wadden... en 27 in het zuidoosten. Tegen de avond wordt de warmte vanuit het zuidwesten verdreven... met onweersbuien. Na morgen volgen een paar dagen met meer zon... maar ook met kans op een enkel buitje. Middagtemperatuur ligt dan rond 21 graden. AWB nou, Verkeersinformatie. Files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... bij knooppunt Koenplein, 4 kilometer. A9, ook maar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 2...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 Meer Europa of minder? Het wordt of is eigenlijk al een thema van de verkiezingscampagne. Maar waar staan alle politieke partijen? Wat vinden ze? Vandaag zal er meer helderheid komen. Omdat voorafgaand aan de Europese top van donderdag en vrijdag... de Tweede Kamer debatteert over de inzet van Nederland tijdens die top. Emmy Roemer en Alexander Pechtold vertellen alvast... wat ze van demissionair premier Rutte verwachten. Hij moet nu wel eerlijk zijn.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 Ja, nou dat, dat, dat, dat vragen ze. En daarop zal premier Rutte zeggen dat die vast is. Dat hij al, al maanden of sinds het kabinet uh, zit hetzelfde vindt. En dat hij dat uh, wederom in, in Brussel gaat vertellen als hij dat uh, mag van de Tweede Kamer. Want hij is natuurlijk uh, demissionair en een minderheidskabinet. Maar ja, iedereen gaat uh, vanmiddag aan elkaar vragen. Wat vindt u nu precies? Dus ook Emiel Roemer zou heel erg duidelijk moeten zijn over zijn standpunten. Nou ja, van Pechtel zijn de standpunten over het algemeen wel bekend. Maar gisteren zei iedereen. Uh tegen mij in de Tweede Kamer. We gaan elkaars nieren proeven over huh? Europa vandaag in het debat. Ik vind dat een beetje vies uitdrukking, <lacht> maar goed, dat gaan ze vandaag doen. Ja. Want in dat plan van Van Rompuy zat er heel veel punten. Toen ik daar ja, gistermiddag Kamerleden mee confronteerde van... ja, wat vinden jullie er eigenlijk van? Bijvoorbeeld een gekozen commissievoorzitter... of een Europees minister, eh, ministerie van Financiën. Toen bij een aantal partijen werd er nog behoorlijk glazen gekeken. Dus dat moet vandaag nog allemaal duidelijk worden wat ze daarvan vinden. Ja, en, en dus uiteindelijk met welke opdracht Rutte naar Brussel mag afreizen. Als de meningen zo verschillen, wat verwacht je dan van vandaag? Ja, nou dat is natuurlijk een beetje... Inderdaad, de, de, de, de, de, de wensen lopen zo uiteen. Dus wat je ziet is dat... Nou ja, goed, aan de ene kant hebben we D66. Die trekt voluit de Europese kaart. Dan aan de andere kant heb je de PVV. Nou, die wil de boel goed deels opheffen. Maar daartussen zitten heel veel nuances. Dus meningen genoeg, maar punten waarover het, men het eens is des te minder. Uh, dus wat dat betreft hoeft Rutte niet te vrezen dat hij met een vanuit zijn oogpunt een extreme opdracht naar Brussel moet... waar hij helemaal niet achter staat. Ja, precies. Want hij kan in feite de... zijn gang gaan, zeg jij, of niet, Joost? Nou, ik weet niet of hij zijn gang kan gaan. Hij krijgt waarschijnlijk wel een mandaat mee... maar dat, dat, zal, dat, zal, dat zal hij niet heel erg erg vinden, wat hij de opdracht die hij meekrijgt. Vermoed ik, hoor. Ja. Hij zal wel niet mogen instemmen met meer macht naar Brussel... maar misschien wel met een bankenunie. Ja, want waar alle de meeste Kamerfracties voor zijn is meer toezicht op de Europese banken. Nou, Je noemt zelf al het woord bankenunie, daar ga je dan snel aan denken. Maar het woord bankenunie vinden veel partijen dan wel weer eng. Want uh, meer toezicht op banken, dat is één onderdeel uh, van de bankenunie. De andere helft is dat wij, uh, de Noord-Europese banken, banken in Zuid-Europa gaan redden als die omvallen. Nou, en dat, dat vinden veel partijen wellicht op den duren optie. Maar, en sommige partijen willen het wel nu. Maar de anderen zeggen, nou, misschien over twee jaar. En de VVD zegt nog verder weg. Nou, dan zie je, dan lopen de standpunten weer uiteen. Dus ik vermoed dat Ru Rutte naar Brussel kan gaan met de mededeling... ja, Nederland wil meer toezicht op de banken. Een bankunie sluiten we niet uit. Maar daarvan kan pas sprake zijn op termijn. Goed. Joost, dank je wel. Graag gedaan. Gewoon naar de sport. Tom van Hek, goedemorgen. Eén goedemorgen. En we zijn aan de halve finales toegekomen. Ja. Portugal, Spanje vanavond. Ja. Ja, ja, over Spanje is al veel gezegd. Wat, wat, wat verwacht jij van wedstrijd? Ja, je, je hoopt en je denkt en je denkt dit soort toplanden. En ik verheug mij in die zin wel op die wedstrijd waar ik alleen bang voor ben... is dat Portugal uh, ook weer niet echt, zoals dat zal al heet, Spanje echt onder druk gaat zetten. Dus dat het tiki-taki balbezitvoetbal uh, van Spanje wel weer in alle glorie te zien zal zijn. Spanje is nog niet echt op de proef gesteld. En wat we echt moeten hopen, hopen, is dat Portugal op voorsprong komt. Want dan zal Spanje echt zijn alles moeten afschudden en zijn ware gezicht moeten laten zien... ...en echt in de lengte van het veld moeten gaan spelen in plaats van de breedte. Maar tot nu toe is Spanje door niemand echt uitgedaagd. De historie biedt ons ook niet zoveel houvast. ...want Portugal verliest altijd op belangrijke momenten van Spanje. Laatste die vriendschappelijke interland wonnen ze met 4-0, niet zo lang geleden. Dus dat zal ze zeker enige hoop geven. Ik vind Portugal een heel sterk team, dat zal Spanje ook kunnen weerstaan. Maar dat niet risico nemen, dat zal erg in beide ploegen zitten. Dus ik ben bang dat als er niet snel een goal valt... We ...weer naar een hele lange schaakwedstrijd gaan kijken. Nou. Met veel pionnen en weinig paarden en torens, zeg maar. <laughs> hey, nog even terug naar Oranje, Tom. Um, ja. we, we kunnen het niet laten. Er is een lijstje uitgelekt uh, van Van Marwijk. Daarop staat ja. dat als hij bondscoach blijft, want dat is natuurlijk ook nog de vraag, ja. spelers als Van der Vaart, Boeleroes, Heidinga, Mathijs en Huntelaar ja. niet meer in aanmerking komen van, uh, voor Oranje. Wat, ja. wat vind je van dat lijstje? Nou, ik vind, uh, laat ik het niet over de voetbaltechnische kant van het lijstje hebben, maar de procedurele kant. Ik vind het echt volstrekt absurd. Je gaat evalueren met iemand en volgens. Volgens mij ga je dan uh, bespreken hoe het gegaan is, wat er gebeurd is. En daarna neem je een besluit met elkaar of iemand doorgaat. Want en eventjes als... Tom, dit komt uit het gesprek met directeur Van Oostveen van de KNTD, of niet? Nou het is gelekt uit het gesprek met Van Oostveen en Van Marwijk zou het lijstje hebben neergelegd. Gewoon als een soort begin van de evaluatie van als ik doorga ga ik dat en dat en dat doen. Nou dat is echt een volstrekte omkering van volgorde. En een tweede, het is toch echt de zot voor woorden dat in een gesprek waar toch maar enkele mensen bij aanwezig geweest kunnen zijn. Dit lijstje zo naar nadrukkelijk naar buiten is gelekt. En je zal maar bijvoorbeeld 99 Interlands hebben... ...en Rafael van der Vaart heten... ...en eh, niet het fatsoen gekregen hebben... ...om middels een telefoontje of een persoonlijk gesprek te horen... ...van joh, we gaan wat anders doen... ...en daar heb ik jou niet meer bij nodig. Want dat laatste mag allemaal van mij... ...maar de volgorde waarin zich dit afspeelt... ...is werkelijk, nou ja, wat mij betreft beneden alle pijl. Het hoort niet in een evaluatie... ...om vooruit te lopen op wat je daarna gaat doen. Je evalueert, dan krijgt een bondscoach vertrouwen... ...en van daaruit mag hij dan kiezen hoe hij dat doet... En dan moet hij het fatsoen hebben om mensen te bellen... en op een fatsoenlijke wijze dit te doen. Maar dit ja. is een volstrekte omkering. En mijns inziens echt absurdistisch. Maar wel passend in de soapserie die voetbal rond Oranje heet op dit ja. moment. Dus het past ja. wel. Het is ja. wel een mooi nieuw Nou, dat dan weer wel. Maar het is, het is, laten we duidelijk zijn, nog steeds niet helder of Van Marbeek blijft, toch? Die moet toch ook nog geëvalueerd worden? Nee, dat is ook de omkering van de volgorde. Dat je ja. eerst moet besluiten met elkaar of iemand wel doorgaat. En daarna mag diegene, een soort carte blanche krijgt een balancecoach wat mij betreft... Mag hij op zijn manier dat weer gaan doen. Maar als je nu al in, al in eerste instantie gaat praten over... als ik doorga, doe ik dat. Dan nogmaals lopen er een aantal dingen eh, dwars door elkaar heen. En ook het lekken nogmaals in een gesprek... waar twee, drie of vier mensen bij aanwezig geweest kunnen zijn. Ook dat is bijzonder. En het wordt nergens tegengesproken. Dus dat is interessant. Nee, En Oranje, je moet toch het sterkst mogelijke elftal ook opstellen, Tom. Uh, zo van de vaartbewijs zegt toch ook nog wel uh, regelmatig. Sommigen zijn uh, misschien vanwege ja. hun leeftijd niet meer interessant. Nou, het is, maar misschien het, heb je die mensen wel heel erg... Nodig toch? Het, het is ook in dat opzicht wel bijzonder dat je. Want het heeft natuurlijk ook alles weg van een soort afrekening. Van een, hè, je, je geeft ook als het ware aan aan deze mensen, heeft het dus gelegen, zeg maar. Ook dat is een hele merkwaardige manier van doen als je als totale groep ergens geweest bent. En nogmaals, je zou in een persoonlijk gesprek bijvoorbeeld tegen iemand kunnen zeggen. joh, in eerste instantie wil ik eens met wat nieuwe en jongere mensen door. Maar mocht het zo zijn dat. Eh, je kan daar op allerlei manieren mee omgaan, maar door op deze manier met elkaar om te gaan, eh, gooi je een heleboel deuren dicht. En er zijn inderdaad ook daar een paar deuren bij. die je misschien later nog wel eens zou willen openen. Dus in, in heel veel opzichten is het uh, ja, bizar. Echt bizar. Tom, dankjewel. Tot morgen. De Rijks- Mexicaan Slim zal vandaag bijna een derde van de aandelen van KPN hebben. Is dat erg of niet? gaan we het zo over hebben. Hier is John Bakker, de verkeersinformatie. Met uh, opvallend uh, weinig files eigenlijk. Zes om precies te zijn, alles bij elkaar, 18 kilometer. Geen bijzonderheden. Behalve dan op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar zijn ze aan het werk tussen Heteren en Knoopend Ewijk. En dat zorgt voor 6 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, dan gaan we gewoon naar de Sportzomerbus, denk ik. <hums> maar gewoon, zullen we het maar doen? Ja. De Radio 1 Sportzomerbus. Start wat lastig vanochtend. Dat geldt niet voor Prem Radik prem. Prem. Goedemorgen. Goedemorgen man. Al Alle televisiewerk weer achter de rug. Nou nee hoor, dat gaat gewoon oh. door. Want we zijn nog steeds aan het draaien. Maar uh, de Sportzomerradio, die doe ik gewoon al. Ik ben een beetje grieperig. En uh, vandaag staat in het teken van gezondheidszorg. Dus ik hoop dat ik de dag wel nog enigszins goed doorkom. Nou. Uh, ik ben op weg naar Meppel. Daar gaan we, uh, hebben we zo'n boodschap voor mensen die last hebben van CVA. Dat is een beroerte. Daar sterven jaarlijks veel mensen aan in Nederland. En ik ga dus proberen uit te zoeken wat die CVA is en ja, hoe het allemaal eromheen gaat. En smiddags ga ik naar een, een, een, een, een, een spelen voor mensen die orgaantransplantaties uh, uh, hebben gehad. En dan gaat het over de discussie van orgaandonaties. Dus ik zal proberen om vandaag. Zo objectief mogelijk te zijn. Want ik vind al die mensen die willen verplichten dat je, zoals in België, je organen moet afstaan. Tenzij je, anders teken vind ik orgaanrovers. Dus ik zal proberen niet beledigend te zijn. En zo objectief mogelijk uh, uit te zoeken hoe het precies zit. Nou, en doe fysiek dan maar een beetje rustig aan. Ah ja, maar het gevelende is die stem van mij nog verstopte neus. Vorige week had uh, jij de last van, toch? Ja, ach af en toe hebben we er allemaal last van, Prem. Rustig aan doen, dan komt het goed. Oké, okay, We gaan dankjewel. je volgen. Oké, okay, dankjewel. Tot de vraag. Doeg, Prem. Hoi, Lara. 12 minuten voor 8. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Mexicaanse multimiljardeer Carlos Slim... wil vandaag 28 van de aandelen KPN in handen hebben. De aanmeldingsperiode loopt vandaag af... Slim bood 8 euro en KPN heeft herhaaldelijk de aandeelhouders opgeroepen... om niet op dat volgens KPN te laag gebod in te gaan. Jos Versteeg, analist van Theodor Gillissen. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Gaat het Slim uh, lukken, die 28 procent? Jazeker. Hij heeft al 23,5 procent uh, gisteren nog bekend. En die 5 procent die gaan mensen wel aanbieden. De koers is 57 en je kunt 8 euro krijgen. Dus daar is genoeg belangstelling voor, denk ik. Ja, Dus negeren mensen de oproep van KPN om het niet te doen? Ja, ik moet zeggen dat ik het een beetje aanmatigend vond dat ze zo er tegenin gingen, zo, zo hard er tegenin gingen. Want ze kunnen America Mobile als aandeelhouder eigenlijk heel goed gebruiken. Ja, ze wilden een beetje waarschuwen dat America Mobile voor een toch wel nog ja, relatief lage prijs zo'n grote, grote invloed kreeg in het concern. Dat was hun voornaamste bezwaar. Ja. En is die lage prijs dan het doorslaggevende bezwaar of inderdaad die invloed? Ja, ik denk die invloed allebei, hè, voor een lage prijs. Je zou, als, je, als je echt substantieel invloed wil hebben bij een bedrijf... zou je misschien een wat hogere premie moeten betalen. En wat dat betreft heeft hij dat heel handig aangepakt. Wat gaan we merken van uh, de invloed die Slim op deze manier koopt? Ik denk dat het heel goed is voor KPN. Ze hebben geld nodig. Hè. Ze hebben al geprobeerd allerlei activiteiten in het buitenland te verkopen... om geld binnen te krijgen. Het punt is dat de inkomsten van KPN de komende tijd onder druk staan... terwijl ze hele grote investeringen in gasvezel moeten doen. Wat Slim nu kan... Kan doen, is KPN uh, helpen om de, die investeringen door te voeren. En ze kunnen bijvoorbeeld, doordat ze veel groter zijn, als ze zometeen uh, ja, wat meer gaan samenwerken, dat ze bijvoorbeeld goedkoper telefoontjes en apparatuur in kunnen kopen. Dus wij gaan ervan zien dat er uh, ja, innovatie is in Nederland, uh, meer investeringen en lagere prijzen. Dus ik denk dat dat voor iedereen goed is. Maar waarom is KPN dan zo bang voor de invloed van Slim, van America Mobiel? Want um, die invloed krijgt hij wel. Hè? Met 28% van de aandelen heb je, uh, heb je flink wat in de melkenborg? Ja, dat heeft voornamelijk te maken met uh, de opkomst in de bij de aandeelhoudersvergadering. Die is erg laag, de KPN. Dat ligt ergens tussen de 40 en de 50 procent. En als je dan een belang van 30 procent hebt, ja, dan kun je eigenlijk alles wat op de aandeelhoudersvergadering besloten wordt uh, doorvoeren. Um, ja, Kp, ik begrijp het zelf eigenlijk ook niet waarom ze er zo uh, verschrikkelijk moeilijk over doen. Ik vind het vreemd. Ik denk. Normaal gebeurt het vaak dat het management zo agressief is als de raider zogezegd uh, uh, heel veel kritiek heeft op het uh, op het beleid van een bedrijf nee. en zegt van ja, het management moet weg, ja, dan kan ik me voorstellen dat het management minder vrolijk wordt. Maar in dit geval was uh, America Mobile eigenlijk helemaal stond helemaal achter KPN. Ze, ja. ze stond achter de strategie. en al. Maar is het niet mogelijk, meneer Versteeg, dat uiteindelijk slim um, wel zin heeft om KPN helemaal op te peuzelen. Het KPN wordt op overgenomen dat ze daar bang voor zijn. Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren inderdaad. En uh, ja, misschien zijn ze dan bang voor hun positie. Dat zou natuurlijk een beetje ja, flauw zijn, maar uh, daar komt het toch wel vaak op neer in het leven. Ja, en dan uh, KPN uh, ging ook in de tegenaanval. Hij deed gelijk e in, in de verkoop. Dat ketste ook weer af. Waar, waar staat KPN op dit moment? Oh, uh, ja... Uh, het is niet zo dat ze echt die activiteiten zullen moeten verkopen. Tenminste, dat bestrijden ze te vuur en te zwaar. Dat ze uh, Duitsland moeten verkopen en België moeten verkopen om de investeringen in Nederland te financieren. Maar het, is, het gaat allemaal niet zo makkelijk. Ze hebben al best veel schuld. En het, ja, als je de inkomsten zo onder druk ziet staan, dan heb je problemen. Kijk, het grootste probleem is de, de concurrentie van de kabel. De kabel heeft een veel sneller netwerk. En dat kan KPN alleen maar bestrijden door ook zo'n snel een netwerk glasvezel aan te leggen. Ja, loopt KPN dan in dat opzicht niet achter? De aan. Nee, er is nog wel ruimte. Ze hebben, ze hebben al behoorlijk geïnvesteerd in, uh, in, in glasvezelnetwerk. Mm -hmm. En uh, ja, ze zullen dat in de komende jaren moeten doen om echt uh, stevig tegen het circo te kunnen concurreren. Maar het wordt wel uh, de komende tijd heel moeilijk voor ze. Ja, dus wat u zegt, een nieuwe investeerder kunnen ze goed gebruiken. Iemand ja. met veel geld, nou, dat heeft slim. Eh, want zijn ze ook in hun eentje eigenlijk te klein om te overleven? In Nederland zou dat goed kunnen. En eigenlijk kunnen ze in Duitsland als uh, zogenaamde challenger... om um, de uitdager van de twee grote spelers uh, Vodafone en Deutsche Telekom... hebben ze het eigenlijk ook relatief goed gedaan. Hm. Maar inderdaad, ja, Nederland, uh, daar zijn ze relatief klein voor. En het is een bedrijf wat redelijk open staat. En wat dat betreft voor, uh, voor Amerika Mobiel een goed instappunt in Europa. Jos van Steeg, analist van Theodor Giedersen. Hartelijk dank voor uw uitleg. Tot ziens. En het bot van uh, Carlos Slim, dus van Amerika Mobiel, geldt nog tot half zes vanavond. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Een tweede omgeslagen boot met vluchtelingen. Uh, op weg naar het Australische Christmas Island. brengt het uh, asieldebat tot een hoogtepunt daar. Dat meldt ABC Nieuws. De site houdt een uh, live blog bij, zelfs met het laatste nieuws. ABC-correspondent uh, Sabra Lane twittert. Een van de Australische reddingswerkers vertelde me. Ik kon haar helaas niet redden. hoewel ik haar bijna kon aanraken. Ik heb haar moeten laten gaan. Dat kind is omgekomen. Dan het masterplan van EU-voorzitter Van Rompuy voor de toekomst van de euro. Het brengt nog geen rust. Politieke leiders staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar, schrijft het Financiële Dagblad. Europees toezicht op banken, Europese afspraken over tekorten en schuld, verdere afstemming van het economisch beleid en meer politieke invloed van het Europees Parlement. Zo vat de Volkskrant de nieuwe Europese Unie samen van Van Rompuy. Morgen praten de regeringsleiders over zijn verregaande plannen. Het belooft een verhit debat te worden. Volgens de Telegraaf wordt Nederland in de gesprekken over het Euro-reddingsplan buitenspel gezet. De bende van vier heeft de vinger in de pap. Ze praten over ons, maar wel zonder ons, kopte de krant. Ja, en zo dadelijk praten we even met onze correspondenten Wouter Meijer in Berlijn en Ron Linker in Parijs over de ontmoeting die de Duitsland bondskanselier met de Franse president zal hebben vandaag. Dat heeft allemaal te maken uiteraard met de top van morgen en overmorgen. Een aanslag op een pro syrisch televisiestation, Ikbaria, heeft drie werknemers het leven gekost. Gewapende mannen bestormden het hoofdkwartier van het televisiestation, plaatsten explosieven en doodden drie mensen, meldt Sana News Agency. De daders plunderden vervolgens de studio's ook nog eens en die zijn totaal vernietigd. De grote woningbouwcorporaties zijn al in 2003 gewaarschuwd... voor de gevaren van speculatie met complexe financiële producten... zoals derivaten. Dat zegt de toezichthouder op de woningcorporaties. Dat doet hij in een interview met het Algemeen Dagblad. We hebben toen al gepleit voor een verbod op speculatie... met dat soort producten, al dus de toezichthouder. Tot nieuwe regels kwam het echter niet. Nee, dat was de tijdgeest toen. Er moesten minder regels komen. De overheid en het toezicht waren maar vervelend. De corporaties wilden als ondernemers niet belemmerd worden met alle gevolgen van die. In dezelfde krant staat ook dat zwangere vrouwen soms een ruggenprik kiezen... om zo gratis te kunnen bevallen. De beroepsvereniging voor verloskundigen laat weten zich daar grote zorgen over te maken. Wie vrijwillig kiest voor een bevalling in het ziekenhuis betaalt ruim 300 euro. Maar ja, zodra vrouwen kiezen voor pijnbestrijding, dus bijvoorbeeld voor een ruggenprik... dan vervalt deze bijdrage omdat het als medische indicatie wordt gezien. Fractiegenoten van Hero Brinkman vertellen in Spits exclusief hun verhaal... waarom zij hem uit de fractie hebben gegooid. Zo zegt een van de betrokken oud-PVV'ers, Monika Nunes. Zij zegt dat Hero mensen kapot maakte en dat hem dat niet interesseerde. We voelen ons niet serieus genomen door gemeenten. Ons vak wordt ondergewaardeerd. Ons beroep is vogelvrij verklaard. En de honorering is mager. Grote irritaties bij trouwambtenaren. Blijkt uit een enquête onder de leden van de Vereniging van ambtenaren van burgerlijke Stand. Een trouwschrijf daarover. Een huwelijksceremonie stelt niet meer voor, niets meer voor als ome Henk. Zonder enige kennis van zaken de plechtigheid mag leiden. Meldt een trouwambtenaar in de krant. Dan nog naar een berichtje dat vanochtend getwitterd is door Umberto Tan. Een Meppels botenbedrijf heeft een Olympische opdracht binnengehaald... voor de Spelen in Londen 40 aluminium-watertaxis. Dat is de tweet van Tan. Goed. Nog een foto. Zullen we nog eentje doen voor pagina van de Telegraaf? Aantal koeien staan te grazen in de wei en daarvoor een stuk zand. Uh, liggen twee Zeehonden. <laughs> en daarbij staat verdwaald. Even lezen waar het over gaat. Het is op Ameland. Ongeveer tien dagen oude zeehondjes zijn daar verdwaald. En zo zijn ze op anderhalve kilometer van de kust... midden op het eiland terechtgekomen. Zo dadelijk, na het journaal van acht uur... praten we u bij over de oplossing die is gevonden... voor de leegstand in Nederland. Het gaat om kantoren, beleggers, gemeenten... Projectontwikkelaars hebben met elkaar een convenant gesloten. Daar krijgt u zo de details over. Uh, onze verslaggever is ook bij uh, leegstaande kantoren in Rijswijk. Bedrijventerrein Plaspoel Polder. Misschien kent u dat, daar staat heel veel leeg bijna de helft van de panden. Uh, meer daarover straks. En natuurlijk de ontmoeting tussen, ik zei het eerder al, tussen uh, Merkel en Hollande. Blijf luisteren.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 Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl